Ik ga eens lekker liggen zou ik zeggen, of zitten. Ik zou zeker de ogen sluiten, laten we weer eens opmerken hoe het lichaam nu voelt. Als ik dat zo zeg, hoe voelt je lichaam dan, dan vallen er vast wel dingetjes op. Je voelt in een keer zweet of je voelt in een keer een kriebeltje, een paantje. En neem jezelf voor om in deze oefening alles wat er langs komt in je lichaam zoveel mogelijk te voelen en te laten zijn zoals het is. En daarvoor gaan we net zoals bij alle mindfulness oefeningen heel goed opletten, heel goed opmerken wanneer we ideeën hebben, meningen, oordelen over wat er gebeurt. Het is goed om jezelf dat in het begin zo eens voor te nemen. Oh ja, ga, ga eens goed mijn best doen om die oordelen op te merken, lekker los te laten. Om de dingen die er in mijn lichaam te voelen zijn, om ze gewoon maar te laten zijn zoals ze zijn. Het gaat er helemaal niet om of dat nou gaat lukken, misschien uh, heb je halverwege toch de wens om iets te veranderen, of heb je toch weer oordelen, geeft niks. We hebben de houding, we hebben de intentie om alles te laten zijn zoals het is. Voordat we echt aan die body scan beginnen, merk eens op hoe het is om weer in deze ruimte te zijn. Deze plek in de ruimte. Op dit tijdstip. Echt even goed dat je door laat dringen, oh ja, zo voel ik me nu. Hm. Dit speelt er voor mij. Laten we de aandacht hier eens naar de buik brengen. Merk maar op wat voor beweging je daar waarneemt. Misschien de adembeweging of de hartslag. Of de darmbeweging. Of andere prikkeltjes of kriebeltjes die verschuiven, versterken of verzwakken. En op de eerstvolgende uitademing gaan we eens de aandacht naar beneden laten zakken naar alle twee de voeten. Dus voel die voeten precies wat ze nou zijn. Hoe de druk op de mat is, hoe de mat ingedrukt wordt. Hoe het is met de kou of de warmte. Hoe voelt die gevoelige voedsel? Heel gevoelig als je eronder gekriebeld wordt of als er iets in prikt, maar hoe voelt die zo als je stil ligt? Misschien een wazige tinteling, misschien voel je bijna niks. En ik zei alle twee de voeten, dus misschien lukt dat prima om zo alle twee de voeten tegelijk te voelen. En misschien vind je dat lastig, misschien schiet de aandacht telkens naar één voet toe. Als dat zo is, voel gewoon een paar seconden de linkervoet en dan weer een paar seconden de rechtervoet. Wat we de bovenkant van de voet is voelen, voel je de sok zitten. En nog weer hoger voel je misschien dat er een broekspijp op ligt of voel je de overgang naar de enkel. En voel dan eens alle twee de enkels. En laten we van daaruit eens heel langzaam omhoog wandelen, lekker op je eigen tempo, alsof je door zo'n scanner heen gaat. Zo plakje voor plakje, schijfje voor schijfje, omhoog wandelend, van de enkels naar de knieën toe. Lekker nieuwsgierig opmerken wat je onderweg tegenkomt. Het doel is helemaal niet om iedere vierkante centimeter van de huid, van de onderbenen te voelen. Of om ieder plekje in de spier te voelen. Het doel is alleen maar om de aandacht echt in je lichaam te hebben. Echt. Bij een concrete prikkel. Dus als je maar op drie plekjes iets voelt in je onderbenen, nou dan onderzoek je gewoon die drie plekjes. Prima. En laten we verder omhoog gaan naar de knieën. Dus even die hele linkerknie met aandacht vullen. Knieholte, binnenkant, knieschuif. En ook de rechterknie, knieholte, binnenkant, knieschuif. En dan misschien weer eens hetzelfde doen bij die bovenbenen: weer alsof je door zo'n scanner heen gaat, schijfje voor schijfje. Centimeter voor centimeter omhoog wandelen. Je mag het prima visualiseren, maar blijf niet bij het beeld hangen. Ga echt telkens naar een druk of een kriebeltje of een steekje toe. En wandel zo rustig naar de heupen toe. En hoe is het eigenlijk met de slaap gesteld? Let daar ook weer af en toe op. Ben je heel slaperig? Haal even diep adem of kijk even in het licht. Of doe de rest van de oefening zittend. Laten we helemaal omhoog bewegen in die. Bovenbenen tot in de heupen. En van daaruit is de rest van het heup- en bekkengebied doorvoelen. Het gebied van de geslachtsorganen. De billen. De heupen zelf. Het staartbeen. we kunnen ook eens heel langzaam zo vanaf de heupen door de hele torso heen wandelen. Dus voel zo eens het onderste stukje, die onderbuik. En je zij. En die eerste wervel aan de achterkant. En soms noem ik van die lichaamsdelen, zoals mijn eerste ruggenwervel aan de onderkant. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat ik die nou perfect kan onderscheiden, perfect kan voelen. Dat kan ik niet. Maar ik kan wel mijn aandacht in dat gebied leggen en dan voel ik een bepaalde aanwezigheid. Ik voel daar iets van, nou, een beetje druk. Dus laat vooral telkens al die ideeën los over hoe goed je iets voelt en hoe nauwkeurig of hoe perfect de bodyscan is. Dat is helemaal niet interessant. Het is alleen maar interessant wat voel ik hier. Oh ja, ik voel daar iets tintelen, iets prikken, iets steken. Oh ja. En ik merk in één keer weer op, oh, ik heb een oordeeltje over mijn slaperigheid. Ik heb een oordeeltje over mijn concentratievermogen. Ik heb een oordeeltje over mijn lichaam. Oh, oké. Okay. Goh. Dat heb ik mooi opgemerkt. kan ik nou weer terug naar het lichaam zoals het is. We en bewegen, we bewegen hoger. Zo'n beetje... De hoogte van de navel, de buik, buikspieren, de zijde, onderrug. En als we zo door die voorkant heen bewegen, kunnen er ook weer emoties op gaan vallen. Als het mogelijk is voor jou, doorvoel die emotie als je hem tegenkomt. Zelfs als het angst is of zelfs als het verdriet is. Sta er even bij stil, oh ja, ik voel hier iets, nou oké, okay. is niet prettig, maar het mag het toch even zijn, het is er toch al. En nog weer hoger, laten we de hoogte van de maag voelen. En de eerste ribben rondom. Laten we dan zo langzaam door de borst heen omhoog wandelen. Zelf voel ik vrij weinig in de borst. Ik voel een beetje de huid aan de buitenkant. Maar ik kan wel eens nieuwsgierig zijn. Ik kan even nieuwsgierig de aandacht iets naar binnen leggen. Waar het hart zit, waar de longen zouden zitten. En beweeg weer verder omhoog. De rest van de borstkast. Langzaam omhoog richting de oksels, voel ik de schouderbladen en de druk op de mat. En er zijn weer allerlei kleine gedachtes. Ach ja, die zijn er altijd wel, daar hoef je lekker niks mee. Goede of laat laat je ze weer los, ga je weer terug naar het voelen. En weer hoger dat gebied waar de spanning zich kan ophopen in die schouderspieren. Een heel goed punt om door de dag heen ook eens even bij stil te staan. Hmm, zit er spanning? Voel ik het? Merk ik het op? Misschien kun je het loslaten, misschien. Misschien wil je het gewoon onderzoeken. Het is nog belangrijker dan loslaten in de scan. En wandel eens lekker in je eigen tempo door de linkerarm heen, van de, de linker schouder tot en met de linker vingertoppen. En zoek dan een concreet prikkeltje op in je rechterarm. Misschien een steek in je schouder of iets heel concreets in de rechterhand. En via dat één opvallende prikkeltje verhuis al die aandacht naar de rechterarm en wandel van de rechterschouder door die arm tot de rechtervingertoppen. Blijf kritisch op je slaap. Zorg echt dat je niet in slaap valt. Want dan ben je geen bodyscan aan het doen. Dan ben je aan het slapen. Kijk in een lamp of ga zitten. Laat de rechterarm ook weer los. en Merk eens op wat er allemaal te ontdekken valt in de nek. De buitenkant is waarschijnlijk wel te voelen, die spieren en de huid. Maar voel je ook de wervels en wat zit er voor de nekwervels, is daar iets te voelen? Kun je de slokdarm voelen? En waarschijnlijk voel je de keel wel, de luchtpijp weer de huid aan de voorkant. Misschien wel een hartslag in de hals. Laten we dan tenslotte de aandacht eens in het hoofd leggen. Het is wel aardig om eens een keer het hele hoofd met aandacht te vullen. Het hele hoofd als één geheel te voelen. Dus voel die druk op de mat aan de achterkant. En daarbij wat er rondom het linkeroor gebeurt. Weer het oorlelletje kun je het voelen, de schelp. De gehoorgang. En ook rechts, rechter oorschelp en gehoorgang, gebied eromheen, slapen, jukbeenderen, voorhoofd, ogen, neus, lippen, gezicht, mond, Kijk of je telkens heel actief gedachten kunt zien. Oh, dit is een gedachte over dat onderwerp, ja. Nou, heb ik gezien, prima. Ik ga weer terug naar het voelen van het hoofd. Oh, gedachte over dat onderwerp, oké. Okay. Terug naar het voelen van het hoofd. Ik voel het puntje van mijn neus. Ik voel mijn tong. Je kan ook mijn hele hoofd als één geheel voelen. En laten we dan ter afronding van die bodyscan: is het hele lichaam vol aandacht laten lopen. Dus we voelen al het hele hoofd. Al die huid rondom, wat stukjes naar binnen toe. Bij de ogen, bij de neus, bij de mond. En dan voelen we ook de keel en de hals. Telkens en... nemen we er iets bij. We laten niks los. We voelen steeds meer. We voelen het schoudergebied, de armen. De borst nog een keer, de buik. Heupen, benen, voeten. En kijk, of je dat hele lichaam zoals het er nu is, zoals het nu voelt, die compleetheid toch? moment kunt laten zijn, oh ja, goh, interessant, dit is het totale lichaam, zoals het voelt. Dit is ook wie ik ben, het is niet alles wat ik ben misschien, maar het is ook een uitdrukking van wie ik ben, gewoon dit lichaamsgevoel zoals het is. Het lichaamsgevoel met al die druk en kriebeltjes. Zonder dat ik er ideeën over hoef te hebben, zonder dat ik het hoef te interpreteren. Gewoon zoals het hier nu ligt. Zo voelt het. Dan ben ik. Het lichaam kan ook bewegen zoals je weet, dus begin weer eens iets te wiebelen, misschien de tenen, de armen, net waar je zin in hebt. Misschien een keertje diepe ademhalen. En kom rustig aan weer eens zitten.